Ze zouden de macht in de partij hebben willen grijpen. Volgens Baudet hebben ze ook geprobeerd met dreigementen en kwaadsprekerij het partijbestuur tegen te werken. Een van de twee noemt het een schande dat hij uit Forum voor Democratie is gezet. Hij zegt dat binnen de partij een schrikbewind wordt gevoerd tegen leden die meer democratie willen. Turkije-rapporteur van de EU Kati Piri vindt het onbegrijpelijk dat Nederland zijn ambassadeur terugtrekt.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 De Tweede Kamer staat achter het besluit van het kabinet... om in te grijpen op sint Eustatius. In een debat met staatssecretaris Knops werd duidelijk... dat de politieke partijen geen andere uitweg zien... dan het bestuur van het eiland tijdelijk te ontbinden. Er is volgens de staatssecretaris sprake van wetteloosheid... financieel wanbeheer en het nastreven van persoonlijke macht... op sint Eustatius. En het vliegverkeer van en naar Rotterdam Airport heeft anderhalf uur stilgelegen. Er kwam rook uit een van de kelders onder de verkeerstoren. Die werd ontruimd. Volgens de luchthaven smulde er iets in een technische ruimte... maar was er geen sprake van een uitslaande brand. Een vlucht naar Londen werd geannuleerd. Andere vluchten liepen vertraging op.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 De anb verkeersinformatie Het verkeer richting Antwerpen krijgt te maken met veel vertraging. Want de Belgische E19 is net over de grens al urenlang dicht bij Sint-Joppen. Het gehoord na een ernstig ongeluk. Het verkeer vanuit Rotterdam en Breda met bestemming Antwerpen... kan beter omrijden via Bergen op Zoom over de A17, A58 en de A4. Kunsthof. Quirijn de Lang is onze gast. Hij is uh, bariton, uh, treedt niet zo vaak op in Nederland, is een moederland, maar wel veel in uh, Engeland, waar hij vooral werkzaam is. En op dit moment is hij uh, te zien in Hamlet, een uh, prachtige uh, opera van Opera Today. Klein gezelschap eigenlijk uh, uit, uh, uit Den Haag. Ja. Jubelende recensies tot en met april zijn jullie uh, te zien, Klopt, overal april. In, het, uh, in het land. Uh, Quirijn, in hoeverre ben jij eigenlijk je stem? Oh, wat een vraag. Uh, ja. Uh, nou. Nou, dit is genoeg. <laughs> nee, um, ja, ik. Uh, ik. Mm, ja, dat is een hele mooie vraag. Dat is een hele goede vraag. Okay, moet... je, hebt, je, je hebt violisten. Je hebt... Ja. Pianisten, ze zitten hier achter ons. Er zijn, er zijn zangers. Die, uh, maar jij moet het met die stem Ja, er zijn zangers die echt panisch zijn dat ze, dat ze niet kunnen zingen. als ze bijvoorbeeld tomaten eten of melk drinken. Uh, en die daar dus. Uh, die zichzelf heel veel ontzeggen. Mm -hmm. om maar te zorgen dat uh, ze altijd kunnen zingen. Um, aan de ene kant heb ik dat wel. Uh, het is een. Uh, ja, het is, het is een, een, een sport. Je lichaam uh, is je instrument. Uh, dus je moet er goed voor zorgen. Um, ik uh, zorg wel dat als ik moet zingen... dat ik dan nou ja, geen alcohol drink van tevoren. Of dat soort dingen. Maar ik denk ook... van ja, je moet ook wel als je zanger bent... of opera zanger... Als je, of acteur bent... Je moet wel begrijpen wat het leven is. Mm -hmm. En dat moet je ook meemaken. Dus ik ben ook wel voorstander ervan om uh, ervaringen niet uit de weg te gaan. Um, je trek je niet terug, drinkt het. Nee, ik, ik, ik leef wel een, een leven. Mm. <laughs> ik heb wel een <laughs> leven. Nou, maar, uh, maar natuurlijk is uh, ja, zonder mijn stem. Uh, nou ja, het is natuurlijk ook een en al psychologie, toch? Die, die stem... Uh, uh, ja. Ik neem aan dat iemand die jou goed kent... hoort hoe het met jou gaat... als hij of zij jou hoort zingen. Uh, nou, ik hoop dat ze niet horen hoe het met mij gaat... maar hoe het met personage gaat. <lacht> <lacht> ik bedoel, dat, dat, dat is dan mijn vak. Want ik, ik, ik benader dit meer... Ik benader operazanger zijn... ben ik achtergekomen meer als acteur... Dan als zanger. Ja, nou, dat komt wel mooi uit, want dat wordt onderschreven door Christine Chipnol, oh. artistiek uh, directeur van Opera North in, in Londen. Zij zegt, hij is misschien wel meer een acteur die zingt. Ja, ja, ik. Uh, ja, dat was wel even uh, iets om achter te komen, want ik ben natuurlijk getraind als operazanger ja. en als zanger. Maar inderdaad, ik merk dat, uh, dat ik een rol altijd vanuit. Uh, het acteren of de dramatiek, de dramatische boog. en uh, meer benaderd dan uit. Uh, de, de muzikale kant. En uh, um, soms. soms. Uh, uh, dan. Uh, dan geef ik ook wel misschien een beetje een schoonheid van stem op aan de... Aan de... Zei die aarzelend. Ja, zeg het dan maar gewoon. Ja, oké. Okay. Nee, inderdaad. Um, er was een, er was een, een recensie van, uh, van Hamlet waar er stond van... Ja, hij begint een beetje onzeker. Maar daarna groeit hij uit tot echt een, een fantastische Hamlet. Dan, ja, onzeker? Ik was helemaal niet onzeker. Maar toen kwam ik erachter... Ja, nee, Hamlet, Hamlet, Hamlet in de eerste scène heeft... Zijn vader verloren, zijn, zijn grote rots. Hij is totaal de weg kwijt. Mm -hmm. En uh, uh, inderdaad, dan. Dus die komt vanuit het niets. Hij heeft helemaal niks meer om zich aan vast te houden. Zelfs, zelfs Ophelia, daar kan hij niks mee op dat moment. En, uh, uh, hij is en zeer dan, verward. Hij is zeer verward. En, en uh, er is één, één uh, zin die ik dan zeg... waar hij zich ook een beetje ongemakkelijk voelt... die ik dan stotterend zing... Maar ja, dat is dan... Deze zijn dat het niet helemaal eh, dan, Nou ja, goed. Well, ofwel misschien was ik wel. Nee. Maar goed, dus, maar dat, toen... dat, dus dan kan ik me voorstellen van... ja, hey, waarom? Dat, dat doet een operazanger, zou dat nooit doen. Hmm. En ik doe dat dan wel. Ja. <laughs> yeah. Heel goed, toch, Quirijn? Ja, ja het is en, maar goed. En dit een... verklaart ook een <laughs> beetje waarom Serge van Veghel... regisseur van Hamlet hmm. en, en oprichter trouwens van Opera Today zegt... om de rol interessant te krijgen, heb je een intelligente zanger nodig. En dat is Quirijn. Hij is zo'n uh, counterpart in de regie geworden. Dus je, je, je hebt echt samen met hem zegt hij die rol uh, gekleid uh, en dat is heel bijzonder, zegt hij, want dat maak je niet zo vaak mee. Hm. Hamlet is een denker en dat is Quirijn ook, heel <laughs> erg geconcentreerd, heel serieus, zie je, heel serieus, echt een kunstenaar. In het moment, iedere voorstelling is nieuw. Ja, ja, dat probeer ik wel. Ja, ik probeer altijd te spelen dat ik Nooit weet hoe het gaat eindigen die avond. Um, ik, ik, dus alles. Hoe bedoel je? Want je weet hoe het eindigt. Nee. Ja, ik weet hoe het eindigt. Ja. Maar hij weet niet hoe het eindigt. Ja. Daar en, kun je, je aan overgeven. Ja. En soms is het zelfs zo. Uh, nou, verklap ik weer iets wat ik natuurlijk absoluut niet moet zeggen. Nee. Maar, um, soms is het zo dat ik niet eens weet wat ik ga zeggen, tot het moment dat ik mijn mond open doe. Uh, en dat uh, het is heel schizofrene als je staat op toneel staat, want uh, en dat doe je om jezelf te verrassen of waarom? Nee, wat, uh, ja natuurlijk fris weet ik wel. Ja, wat? omdat je moet in het moment zijn als personage, want je je weet net als publiek weet je niet wat er gaat gebeuren en je moet het ontdekken. En als je een plan hebt, dan weet je niet hoe het uit gaat pakken. Uh, Natuurlijk, als de zanger, als, als, als Quirijn weet ik... Ja, iedereen, iedereen weet hoe het uiteindelijk gaat. Je kunt het in een boekje lezen hoe het ja, ja, gaat. Wij weten het maar ja, dat is dan, dan uh, niet interessant. Hm. Want als, als iedereen al weet hoe het eindigt... dan hoef je ook niet te komen kijken. Hoe gespannen ben jij? Ben jij zo'n zanger die... Nee, ik, ik ben oh. totaal... Uh, ik leef op toneel. Ik ben soms... Uh, uh, meer thuis op het toneel dan... Uh, thuis. In, dan thuis. <laughs> oh ja? Ja. ja ik, dat uh, Dat vind ik wel interessant. Want ja, je bent heb... opgegroeid in een gezin... waar muziek eigenlijk geen enkele rol speelde. Behalve dan dat er wel veel klassieke muziek werd gedraaid. Er werd maar er zitten geen muziek in jouw familie. Ja, nee. Ja, mijn broer die doet ook... Wel veel meer muziek, maar hij is uh, uh, fysicus. En mijn ja. vader ook. Dus, ja, uh, en, ja. En, en, en je bent getrouwd met een vrouw die zegt: Ik werk bij de bank en uh, muziek, nee. Je hebt een dochter van negen en muziek, nee. Dus nee je, een beetje. Dan begrijp ik dat beetje, jij op het spel. beetje alleen. Ja. <laughs> nee, nee maar leg eens uit. Wat, ja, maar het is wel een beetje alleen, volgens mij. Ja. Nou, het is echt mijn, mijn, mijn weg geweest. En ik heb hem ook. Ik voel ook dat ik hem, ja, ik heb hem alleen bewandeld, maar met steun van iedereen om me heen. En, als, en dan hoeven ze niet zozeer in de, in de muziek te zitten. Maar dan, ja, dat heb je natuurlijk. Je hebt natuurlijk uh, steun om je heen nodig. Van mm -hmm. de, maar, um, maar wacht even, je vader wilde dat je eerst uh, zeer academisch was. zei oh, ja. Fysiek, die ja. wilde gewoon dat je ging studeren ja. en uh, universiteit ja, het was wel, Echt geen het, zang. Het was wel de bedoeling dat we tenminste een uh, universitaire uh, opleiding uh, Ten hadden. Tenminste. <laughs> zou, <niet> uh, <laughs> zou je niet eens promoveren? Uh, <laughs> maar uh, dat is en toen ja je, misschien, misschien, je misschien je wel. Hoor, maar, misschien wel op een gegeven. Ja, ik heb een jaar biologie gedaan. En de afspraak was dat, en die afspraak gold ook voor mijn, voor mijn broer en ook voor mijn zusje, die uh, uiteindelijk iets anders heeft gekozen. Maar uh, dat als je propylactische haalt, dan mag je een jaar doen wat je zelf wil. Zo. Dus ja. En, uh, dat zijn die, geen halve maatregelen. Nee, dus die propylactische biologie, die haalde ik wel. Ik vond het ook heel leuk hoor. Maar. Uh, ik stond op een gegeven moment tijdens die studie biologie in het open veld. We moesten dingen verzamelen voor het practicum, planten. En ik stond met ontzettende hooikoorts. Met twee wc-rollen onder mijn arm. Uh, met tranende ogen. En toen dacht ik, nou, volgens mij moet ik gewoon zanger worden. Want dit is het niet. <lacht> uh, en, uh, maar goed, Dus in het tussenjaar heb ik... Uh, uh, had ik een beurs gekregen om bij een of andere hele beroemde opera-leraar uh, uh, opera in Milaan te studeren. Wat bijzonder was, neem ja. ik aan. Ja, zeker. Toen ben je naar Milaan gegaan. ben ik naar Milaan gegaan. En in dat jaar dat ik in Milaan zat, werd ik aangenomen uh, op het Curtis Institute of Music. In Philadelphia, een van de nou ja, uit de wereld. En daar worden, geloof ik, vier leerlingen per jaar aangenomen. Vier ja. zangers. Ja, ja, ik was een van vier zangers uit 500, zo niet meer, uh, mensen die audities hebben gedaan. En dat, daar kwam ik pas achter toen ik, toen ik de eerste dag aankwam, hoor. <lacht> ik wist dat niet eens. En wist je dat je zo goed was? Of is dit al. W, w, w, ja, waar zit hem dat dan in? Ja, dat, want is, want is, weer is, zo, is, dat is weer zoiets. is weer zoiets. Ik wist ergens, wist ik dat ik. Um, ja, wist ik wat mijn weg was of zoiets. Uh, en ik wist wat ik wilde. Uh, en uh, of ik nou goed was of niet. dat Ik dacht dat ik het kon. En blijkbaar kon ik het ook. Want ik werd dus geholpen door, door mensen die er veel meer van af wisten. Uh, en die het dus blijkbaar uh, de moeite waard vonden om mij te helpen. Ja. En uh, ja, dus... En toen zo... zat je in Philadelphia. Toen zat ik in Philadelphia. Zes en jaar toen heeft je vader gezegd: laat maar zitten. Bieden. Nou, het grappige was: ik, uh, na die zes jaar heb ik dus een masters diploma gekregen. Uh, van. Curtis En dat is uh, geleerd aan de um, University of Pennsylvania. Hey. En dat is een Ivy League school. Dus ik heb ook <laughs> nog een Ivy League master's. Heel okay. goed. Dus mijn vader nog... was blij. Gelukkig. Je gaat nog iets live uh, zingen. Ja. Uh, uh, verrassend, want uh, in Engeland... Ik bedoel je, daar kun je dus ook musical uh, zingen... Ja. <laughs> Dat is ja. helemaal niet verrassend. Maar goed. Ja. Uh, uh, opera stemmen die uh, dan ook musical doen. Trouwens, ja. je hebt hier in Nederland ook Rembrandt uh, gedaan. Klopt. Hè? Ik heb een jaar in Rembrandt de musical gestaan. <laughs> ja, in Carré. Hoeveel voorstellingen heb je gespeeld? 200. 200. Acht, acht keer per week. <gasps> uh, en toen heb ik echt geleerd. Want er wordt wel eens vaak laatdunkend over musical gedaan. In de, door klassieke zangers en opera zangers. Uh, van, maar ja, dat is toch versterkt en dat is. Uh, maar. Pooh, maar. Oh, de <lacht> energie die je nodig hebt om, uh, om acht voorstellingen elke dag met 100%, 100 zoals dat zegt, 110% te spelen, <lacht> energie de zaal in te sturen voor het publiek wat uh, uh, je kaartje betaalt. Dat is, dat is een denkwijze die in de opera of in de klassieke muziek nog niet zo heerst. Het komt wel meer hoor, want je, we moeten wel. Uh, het besef dat er publiek in een zaal zit die een kaartje heeft gekocht en heeft gekozen om geld uit te geven om jou te komen zien ja, ja, dat, dat is echt dat, een andere mentaliteit dat verdient uh, inderdaad een inzet die, uh, uh, maximaal, die is. maximaal is uh -huh. en dat heb ik in, de, in die, dat jaartje musical echt geleerd en dat probeer ik nu uh, of dat, dat, dat, dat hou ik bij me als, als, als wijze les, eigenlijk. Um, maar goed, dus. Uh, Kiss Me Kate. Kiss Me Kate, dat is een, een op productie. Stand, hè? productie, ik heb hem al twee keer gedaan. Uh, de Engelse operabedrijven, die, uh, die doen af en toe een klassieke musical. En nou ja, toevallig zijn dat precies de, de soort musicals waar ik toen als zevenjariger zo uh, verliefd op werd. In Japan? Uh, in Japan. Mm -hmm. En uh, Kiss Me Case is called Porter Musical. een van de eerste Broadway musicals uh, geschreven. En uh, ja, daar doen we dus een productie van in Engeland. Die gaat uh, twee weken in West End staan in de zomer, deze zomer. We gaan ook nog naar Edinburgh en naar uh, Italië ermee. En het is een fantastische productie omdat naast opera-zangers uh, er ook uh, echt West End... Uh, musicalsterren in staan. Uh, Ongelooflijke dansers, tapdansers. Oh ja. en, uh, en ook uh, acteurs. Acteurs die ook gewoon grote rollen... bij de the National Theatre en de Royal Shakespeare Company hebben gespeeld. Te gek, en... want dat zie je in Nederland toch helemaal niet? Die, ja. Met die menging? Nee, maar uh, bij, bij Opera Today wel. <laughs> Want, ja, bij, waar, uh, ja. want uh, Joop Keesmaat, een uh, fantastisch acteur... die speelt uh, de, mijn vader. Ja, in, de Hamlet. Van ja. in Hamlet. Ja, en Kiss Me Kate is trouwens ook in zekere zin Shakespeare. Hè? Ja, ja. Ik heb toen ik... Uh, want er zei, Kiss Me Kate gaat over een uh, acteurskoppel... Uh, die net gescheiden is, of een jaar gescheiden is. Zij is grote films gaan doen in Hollywood... maar hij probeert nog... Hij heeft een, een theatergezelschap. Uh, uh, maar ja, dat is meer. Uh, pff, dat is harder. Ja, je, moeilijker je geld verdienen daarmee. Fred Graham. Fred Graham. En hij heeft uh, bedacht dat het een heel goed idee zou zijn om een musical te maken van de Shakespeare, uh, het Shakespeare-stuk The Taming of the Shrew. Uh, Temmer van de fakes. De, ja, precies. Uh, en dat gaat over een hele moeilijke relatie. Van uh, twee. Uh, hele moeilijke, hele mensen. moeilijke mensen. En uh, ja, dat zijn Fred en Lily ook. En hij kan het niet bedenken dat hij dat met iemand anders zou spelen dan met haar. Nou. Dus ondanks het feit dat ze gescheiden zijn, uh, vraagt hij haar om toch terug te komen. En dat uh, doet ze dan. Nou, dus uh, de gevechten onstage en offstage zijn ongeveer even hard. Uh, maar het mooie is dat daar dus heel veel stukken, ook gewoon gesproken tekst uh, Shakespeare in voorkomt. En uh, daarvoor, om dat goed voor te bereiden, heb ik uh, met de Royal Shakespeare Company-coaches uh, daaraan uh, kunnen werken. En uh, dat was echt een droom die, uh, werkelijkheid, die werkelijkheid werd. werd ja. Dus uh, ik heb. Je bent er helemaal in gemarineerd in Shakespeare. Shakespeare. Gespeeld, uh, ik heb Shakespeare gespeeld op een. Uh, op een Engels toneel. Dus uh, dat, uh, oh. dat was ook alweer een bucketlist-ding. Uh, Ik ben benieuwd, Kwierijn, want die gaat nu laten horen: is So in Love. Ja. Fred Graham, ook wel Kwierijn de Lang genoemd. En hij wordt begeleid door Susan Ball op de vleugel. So Binnenkort op West End en nu in de studio van Kunsthof hier in Amsterdam. <laughs> um, ja, prachtig. De, de, hoe gaat dit? Gebruik je dan uh, wel je opera stem voor ja. een musical? Uh, ja, het, ik, ik kleur hem wel. Um, kijk, het verschil tussen uh, uh, uh, een moderne musical stem, want dat is dit ook niet... Uh, is dat hij die, dat die vrij voor in de mond is geplaatst. Mm -hmm. En een beetje... Eh, een, beetje in dat, een beetje in het zeurtje eigenlijk. Ja. Uh, en, uh, en een opera stem is... Uh, omdat je dus je hele lichaam uh, uh, moet gebruiken als klankkast... is die lager in de keel. Dus je gebruikt veel meer... Keelklanken en. Um, uh, en dat zit eigenlijk dichter bij het hart. Dus die emoties zijn gewoon voller. Maar dat, daar vraagt opera ook om. En uh, klassieke musicals zitten daar net tussenin, eigenlijk. Ja. Dus, um, en is dat prettig om te doen? Of is het ook. Nou, wat je, wat je daarmee krijgt, is dat je tegelijkertijd die emoties van. dichter bij die emoties van de opera zit. Maar je kunt veel meer tekst kleuren. Omdat mm -hmm. je meer in, in de mond zit. Ja, het is een beetje technisch allemaal. Ja. Maar um, uh, ik, ik vind het een ontzettend prettige mengeling. Want je kunt heel erg op, op, op tekst zitten. Uh, Wat je als acteur spelen. graag Precies. doet natuurlijk. Ja. ja. ja dus eigenlijk past dit wel heel goed bij hè? eigenlijk wel ja <lacht> nee ik vind het je echt bent eigenlijk eerlijk. gewoon een musicalster ja maar ja dan een beetje te laat geboren hè? Oh, ja, het, ja de, nee, de klassieke musicals ja dat is, daar is wel daar hou ik echt heel erg veel van hm. en ik zou daar ook heel gelukkig in zijn maar ze worden gewoon niet zo vaak gedaan is dat zo Nee, nee, ja. De Rogers en Hammerstein. Want je hebt het dan ja, echt over de klassieke muziek. Ja, ja, ja. Echt Rogers en Hammerstein, uh, Lerner Low. Um, My Fair Lady wordt maar misschien af en toe gedaan. Hmm. Uh, maar, te weinig uh, om van te leven. En daarom is dit dan dus heerlijk voor je dat ja. het langskomt. Ja, ja, ja. misschien. Oh ja. Maar goed. U het... uh, Christine Chipnol, artistiek directeur van Opera North, vertelde ons dat deze rol ook echt heel goed bij jou past. En ze hm. zijn nog een paar meer dingen die ik wel even aan jou wil voorleggen. Okay. Ze zegt namelijk, uh, Quirijn is gecompliceerd, ondoorgrondelijk, <lacht> nogal verlegen, ja, dit zijn de Engelsen, hè. Allemaal zo achter elkaar, nogal verlegen. En dat heb je vaak bij mensen die op een podium gaan staan. Daar laten ze veel emotie zien die ze in het dagelijks leven niet tonen. Ja, daar is ze wel gelijk in. Ja, je zei het eigenlijk daarnet ook. Hè? Ja. Van uh, op het podium voel ik me meer thuis dan thuis. Ja. Ja. Het is. Uh, uh, wat ik en als acteur ook gewoon heel bijzonder en prettig vind is dat je. Uh, binnen een kader... Uh, heel diep kan uitpluizen... Hoe, hoe een personage in elkaar zit... hoe een mens in elkaar zit... Wat, waar reacties vandaan komen... waar gevoelens vandaan komen... hoe diep dat zit. En, uh, en het is prettig dat voorgeschreven staat... wat je gaat zeggen... Dat is het dagelijks leven wel anders. Ja, dat heb ik in de gaten. <lacht> want je bent ook een, een denker, heb ik, merk ik. Ja. ik ook in, in hoe je formuleert. Dat ja, nee, maar dat is, ja, je daar... bent bang om iets zomaar achter elkaar heel snel te zeggen. Ja, dat, dat, dat kan dat ik niet. niet. Mijn vrouw zei ook tegen mij voordat ik wegging: uh, kan je alsjeblieft zorgen dat je niet te vaak uur zegt? Oh, nou. Want het <lacht> is heel moeilijk ik om naar te luisteren. hoop dat ze niet heeft geluisterd. <lacht> nee, goed. Maar, uh, maar, maar dat wat is het is wel. Dat? Dat want is... ik. ik Um, ten eerste zitten in mijn, in mijn hoofd veel talen die met elkaar mm -hmm. bedijveren. Um, vanwege die internationale... Vanwege die internationale... En, en het grappig, ik moest daar laatst iemand... Moest ik, uh, ik daar aan denken. In, op die internationale school, in dat Engelstalige gebied... Ja. Um, die school was heel erg. Uh, legde de lat hoog. Ja. Was heel erg gedreven. Echt op prestatie gericht. Mm -hmm. uh, toen kwam ik terug naar Nederland. Uh, zat ik uh, um, op het gymnasium. Maar uh, toch nog wel met gedreven studiebollen, zeg maar. In Rotterdam? hè? In Rotterdam. Maar uh, ja, was het allemaal wat rustiger. Weet je wel? Heel, hok, ja. heel Nederland. Ja. Pff. Als oh, je het maar naar je zin hebt. Ja, het was nog net geen, zes, het was geen zesjescultuur. Maar, maar een zevencultuur of ja. een acht. Ja. Je. Ja. <laughs> Terwijl maar, jij het in Japan heel anders was geweest ja, op de internationale een school. Ja. En thuis en, volgens mij ook. Eh, ja, nou. Ja. Ja. Maar op school in ieder geval. Ja. Maar dat, dus ik merk dus als ik in het Engels denk. ben ik veel efficiënter. Oh ja, dan praat ja. je vlotter. Ja. En in het Nederlands ben ik veel meer. Oh, oh, oh, oh, oh, ja. En dus dat, dat, dat, dat zit ook. Dus als ik in het Nederlands moet praten... zit ik vaak ook te zoeken naar woorden... die, die uit kunnen drukken... precies wat ik wil uitdrukken. Want ja, ja, er is ook ja. iets van... Uh, ja, ik, ik weet dat... een bepaald woord heeft een nuance... waar die beter uit... en daar is de Engelse taal misschien ook makkelijker in. De Nederlandse taal is... is wat korter... Uh, en... en uh, uh, meer omschrijvend misschien. Ik snap het heel goed. Ja. Maar er is nog een andere verklaring, namelijk de bariton... Um, dat zijn ook altijd denkers. Oh ja. Toch? Nee, ja dat dat we, ook. De, de, niet dat ik dat weet. Op, heb of ik ja. vastgesteld. Dat die uh, mevrouw ja, ja, ja. De nee, tenor ja, gaat ook. gewoon staan en zingt. <laughs> ja. Maar baritons zijn altijd denkers. Ja. Ja. Nou ja. Nou ja. Dan, ja. Je, je, hij, ze zegt hij, dat je ook belachelijk intelligent bent. En zeer gevoelig. Bij repetities langzaam. Hij heeft tijd nodig om zijn personages te doorgronden. Hij denkt veel na. Te veel soms. <laughs> Ja. Tja, moeilijk ja. hè? <laughs> maar klopt dat? Zijn baritons ja. echt denkers? Ja, vaak wel. Vaak wel. Vaak wel. En, uh, uh, dus een beetje hoe... Uh, de, de, was een, een uh, hoe We het hebben een nog één minuut trouwens. Ik zeg het maar even. Ja, dat je ja, nee, niet te nee, okay, vaak nu, dat nu dat u zegt. Ja. Dus, um, <laughs> Nee, ja, buiten ons zijn denkers. <laughs> <laughs> Beschrijf gewoon alvast die tegel. Dan meld ik wat er zo dadelijk op deze zend. Wil je dat doen, Kvira? Ik heb hem al. Oh, je hebt hem al beschreven. Oké, okay, zo dadelijk uh, na half negen. Uh, in elk geval WNL, Haagse Lobby met Martijn de Greven. En wat staat er op de tegel? Nou, dat komt voort uit het feit dat ik perfectionist ben. En te uh, en veel nadenk. <laughs> en dus uh, wat er op de tegel staat is. Eerst doen, dan oordelen. Eerst doen, dan oordelen. Ja, want vaak heb ik dat ik al van tevoren denk van... ja, maar dat gaat niet werken. Of nee, dat, nou, maar dat klopt niet. En ik heb gemerkt dat ik dan eerst het moet uitproberen en het moet doen. En dan pas mag ik zeggen of het wel of niet gaat. En vaak verras ik mezelf nog... Uh, en, uh, maar dat kan je ook breder trekken. Uh, want veel mensen zeggen al van... ja, opera, dat is helemaal niks voor mij. En uh, ja, zo, zo iemand die, die keihard staat te bullen op een podium. Maar dan zeg ik... Eerst doen. En, en gaan vooral, want het is een prachtige opera. Hamlet van Opera Today. Tot ja. en met april. Dank je wel. Dank, meneer Dankjewel. De Lang. Dit was aflevering 4174. Morgen praten we met Nina Polak over haar nieuwe roman... Gebrek is een groot woord. Tot dan. NTR. Speciaal voor iedereen. NTO Radio 1. NOS woonwijken zijn nog lang niet klaar voor de vergrijzing. Dat zegt de bouwadviseur van het Rijk. Volgens hem zijn huizen te groot en zijn er te veel trappen. Vanwege bezuinigingen zijn bijna alle verzorgingshuizen in Nederland opgedoekt. Volgens de bouwadviseur moeten daarom naoorlogse woonwijken worden omgebouwd tot wijken die ouderenvriendelijk zijn. Partijleider Baudet van Forum voor Democratie... heeft twee voormalige VVD'ers uit zijn partij gezet. Het zijn een oud senator en een voormalig staatslid. Volgens Baudet probeerden ze de macht te grijpen in de partij. Ook zouden ze hebben geprobeerd het partijbestuur tegen te werken.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 Volgens de luchthaven smulde er iets in de technische ruimte, maar was er geen uitslaande brand. NPO Radio 1, WNL, Haagse lobby met Martijn de Geven. Goedenavond en hartelijk welkom bij WNL Haagse lobby. Tot half tien zijn we bij u met het programma over het spel en de knikkers in politiek Den Haag. Over het spel en de knikkers gesproken. De lobbymachine. Voor de voorstanders, maar ook de tegenstanders van de donor, donorwet... is het op dit moment spitsuur. Dat heeft alles te maken met de stemming... die zou moeten plaatsvinden afgelopen week in de Eerste Kamer... maar die is uitgesteld. En 13 februari is nu die day voor zowel de voor- als de tegenstanders. Gaat die nieuwe donorwet er komen? Het initiatief van D66-kamerlid Pia Dijkstra. Ze stuurde afgelopen vrijdag een brief... om hier en daar al wat vragen weg te poetsen. Maar de vraag is nu... hoe staat het lobbytechnisch ervoor daarover gaan we bespreken. En dat doen we met niemand minder dan de directeur van de Nierstichting... Tom Oostrom. Hij is natuurlijk groot voorstander voor het systeem Ja tenzij. En lijnrecht tegenover hem staat Patrick van Schie. Hij is directeur van de Telders Stichting. Dat is de denktank van de VVD. En die heeft vanuit zijn liberale gedachten... heel wat aan te merken op de ja, de, oftewel de voorstemmers. Eveneens aanwezig in de studio is hier Emily van Outre de politiekduider politiek duider van NRC Handelsblad. Meepraten kan ook. Gebruik dan de hashtag WNL of volg ons via het WNL Haagse Lobby. Dit is BNL Haagse Lobby. Zoals altijd gaan we eerst naar het actuele nieuws van vandaag. Natuurlijk het voor voor democratie zijn twee mensen gerooieerd. Daarover later meer. Maar het andere belangrijke nieuws was toch wel vandaag het nieuws. Dat wij officieel geen ambassadeur meer hebben in Turkije. Dat betekent diplomatiek nog wat en een en ander. Dat maakt in ieder geval de minister van Buitenlandse Zaken... de VVD Halbe Zijlstra vandaag bekend. De laatste weken heeft Nederland juist onderhandeld... om de relatie weer te normaliseren. Maar we kunnen wel concluderen dat dat nou wel mislukt is. Aan de telefoon Tweede Kamerlid van het CDA, Martijn van Helvert. Meneer van Helvert, goedenavond. En goedenavond. goedenavond. Ja, eerst waren we eigenlijk verbaasd over het feit dat na toch het wapengekletter tussen Nederland en Turkije, dat er een poging werd weer gedaan om de relatie te normaliseren. En toen we daar nauwelijks aan gewend waren, kregen we dus vandaag het bericht geen ambassadeur meer in Turkije. Hoe, uh, was u verrast? Nou, omdat het ook zo snel achter elkaar kwam ja. eh, eigenlijk ook wel. Ik denk wel dat het goed is. Want wij waren ook wel verrast dat eh, ja, onze minister Zeilstra... Eh, als een boegbeeld voor eh, Turkwelvaren werd eh, gebruikt door Erdogan. En met eh, Zeilstra in de hand ging hij dus naar alle opgepakte studenten... alle opgepakte artsen, alle onteigende christenen. En hij zei van, eh, kijk eens, ook Nederland vindt dat we goed bezig zijn. Eh, dus dat vond ik een heel verkeerd signaal. Dus eh, in die zin vind ik het wel echt een enorme verbetering, maar het was wel uh, een, ja, een scherpe bocht ja. ineens. Uh, uh, het lijkt toch ook onderdeel te zijn toch, van het politieke spel, want uh, uh, je zou ook kunnen zeggen, we weten inmiddels een klein beetje dat beide landen van de andere eis dat er eigenlijk excuses kwam, en Rutte had al duidelijk aangegeven, dat ga ik niet doen, we hebben daar een fragment van, we luisteren even naar de premier Mark Rutte. De puinhoop die die dag gecreëerd is in Rotterdam, en eerst morgens die sancties, uh, dat, uh, dat uh, maakt, me nog kwaad, maakt me nog steeds kwaad over. En uh, zij hebben gezegd, daar willen we excuses voor, die gesprekken zijn gaande. En ik, weet je, uiteindelijk uh, is het ook in het belang van ons allemaal... dat we kijken, kunnen we die relaties op een normale manier normaliseren? Dat zou voor het belang zijn van Nederland. Uh, en het mag in ieder geval duidelijk zijn dat wij geen excuses gaan maken. Dat is volstrekt helder. Ja, meneer van Helvert, je zou bijna kunnen denken... dat het meer over ego's dan over inhoud gegaan is. Uh, nou, dat lijkt misschien wel zo, maar ik vind dat de premier wel een punt heeft. hoor. Want het, het feit dat zij zomaar illegaal ministers onze kant op sturen... voor een verkiezing in Turkije. Met alle vervelende zaken die zich in Nederland afspelen. Want de Turkse ruzie daar intern, die speelt zich ook gewoon af in Nederland. En uh, dan denk ik echt dat wij degene zijn die excuses moeten maken. En dan gaat het zich niet zozeer om ego's maken. Want ik doe dat heel graag voor de lieve vrede ego's, of excuses aanbieden. Maar als je daarmee afglijdt naar iets alles maar goed vinden wat Turkije doet dan vind ik dat we verkeerd bezig zijn. Dus ik denk dat het terecht is dat, uh, Turkije hier, uh, echt, dat we Turkije moeten laten weten... van dit pikken wij dus gewoon ja. niet in Nederland. In hoeverre heeft toch ook de affaire uh, met de uh, Koerdische Syriërs uh, uh, hiermee te maken? Daar hebben de Turken aanvallen op gepleegd. Daar was veel kritiek eigenlijk ook op Halbe Zelstra, dat we dat niet harder veroordeelden als Nederland. Hebben we met de terugtrek van onze ambassadeur... in die zin ook de handen vrijgemaakt om weer ons kritisch uit te laten? Nou ja, de minister doet natuurlijk zijn uiterste best om te zeggen... dat het formeel allemaal niets met de aanval van Turkije op Syrië te maken heeft. Ik zeg dan altijd, formeel vieren we ook maar drie dagen carnaval. Maar de praktijk is echt anders. Dus uh, dat is, uh, ik, ik, natuurlijk is alles met elkaar te maken. En uh, dit wordt nu aangegrepen naar aanleiding van uh, de ruzie... om de ministers in Nederland, de Turkse ministers. Uh, maar goed, ook rondom uh, de aanval van Turkije op Syrië... zonder dat er enig bewijs uh, is waarom... Zij zelfverdediging nodig zou zijn. Dat is natuurlijk wel heel apart. En vooral omdat ons leger met zijn f 16s ook vecht in Syrië eh, tegen IS, samen met Koerden. En die Koerden moeten nu weg van het front met IS om te vechten tegen de Turken. Dus onze vijand IS wordt het makkelijker gemaakt eh, door onze bondgenoot Turkije. Nou, en daar vind ik echt wel van dat eh, Turkije met heel zwaar bewijs moet komen... dat er eh, enorme aanvallen vanuit Afrin zijn gekomen. En dat bewijs is er tot nu toe totaal nog niet. Ja. Als we even een klein stapje naar achter doen en, en van iets grotere afstand bekijken... Zou je toch echt kunnen zeggen dat de afgelopen jaren die relatie toch eigenlijk... met wat ups en downs maar per saldo toch alleen maar slechter wordt. Ik bedoel, laat ik het zo zeggen. Heeft u enig vertrouwen in dat we binnenkort wel weer gaan normaliseren... en, en, en, en de ambassadeurs gaan uitwisselen? Ik moet u zeggen dat ik met Erdogan in Turkije dat heel lastig ga vinden. Omdat Erdogan zich in een steeds lastigere positie... Uh, uh, ja, zichzelf duwt, waardoor hij ook niet meer terug kan. Dus hij moet eigenlijk steeds extremere dingen gaan doen... om het volk toch nog achter zich te houden. En ook om de elite in Turkije nog achter zich te houden. En ook het leger. En uh, ja, zoals in de geschiedenis ons vaker is getoond... is het aanvallen van een zwakke buur altijd een uh, makkelijk stapje daartoe. Uh, en dat, uh, als dat dus zo blijft is natuurlijk heel lastig om de zaak te normaliseren. Bet betekent het heel lastig, Hoe... zolang Erdogan er zit... geen Nederlandse ambassadeur in Ankara? Nou, als hij zo doorgaat, niet, nee. Ik bedoel, want dit, dat wordt het natuurlijk niet. En hij zal wel een draai moeten maken naar toch een samenspel met de NAVO, een samenspel met Europa, en, en, en niet in zijn eentje, maar doen wat hij wil. Want ja. als je zomaar landen, buurmannen gaat aanvallen, zonder dat je enig bewijs levert van, goh, ik zit mezelf te verdedigen. Kijk, de Romeinen zeiden ook al, wij doen elke oorlog uit zelfverdediging, en ineens hadden ze een wereldrijk. Ja, op een gegeven moment geloof je dat niet meer natuurlijk, en laten we dan gelijk aan het begin een streep trekken, en niet aan het eind. Ja. Uh, maar eens, ik, ik hoor het u zeggen, u zegt ook hij, hij gaat maar verder en verder... Erdogan en hij zou eigenlijk een draai moeten maken. Als we karakterologisch een beetje naar hem kijken sinds zijn bewind... hebben we dat nog niet eerder gezien, geloof ik, hè? Nee, nou, Het leek even toen hij ineens uh, um, Zeilstra en Rutte oude vrienden ging noemen, maar uh, dat was natuurlijk wel heel apart, want daarvoor moesten we dus wel zeggen dat we het helemaal niet erg vonden dat die Syrië was binnengevallen. Uh, toen dacht ik even van, hey, uh, hé, hier, hier gebeurt iets, maar je ziet dat dit uh, van korte duur is en uh, als je echt om uh, de knikkers vraagt bij Erdogan, dan pakt hij toch zijn eigen lijn en dat is een eentje van uh, aanvallen en uh, Turkije alleen. En uh, dat is niet een weg die we moeten gaan, denk ik. Zeker niet in een oorlog tegen terroristen. Het de minister van Buitenlandse Zaken, heeft het nu over een pauze. Dus dat is niet definitief doorknippen. Dus dat blijkt op heel laag niveau nog iets van contact te zijn. Kunt u dat diplomatiek is voor ons duiden? Wat betekent dat? Wat betekent dat? Nou, in de diplomatieke sferen moet je, ook, denk ik, niet, moet je eigenlijk bijna nooit zeggen dat je helemaal geen contact meer wil... en dat het nooit meer goed komt. Want de wens en de intentie moet je ook altijd houden. Uh, het gaat natuurlijk altijd om welke voorwaarden je dat wil doen. En die voorwaarden moet je blijven zoeken. En als het zo ver uit elkaar ligt als nu... Ja, dan is het goed om even een pauze in te lassen... om te zorgen dat niemand ook nog ergere dingen gaat zeggen. Uh, want uiteindelijk moet de intentie natuurlijk zijn... om ooit bij elkaar te komen. Want hoe je het of went of keert... Uh, Turkije is natuurlijk ook een grote handelspartner van uh, Nederland. En uiteindelijk hebben we Turkije natuurlijk liever uh, aan je zij... dan tegen je. Hè? Dat is natuurlijk uiteindelijk ook... Ook zo. Dus uh, het, het is niet dat we elkaar uh, zoveel mogelijk meststeken nu gaan toedienen. Uh, dus een, een pauze daarin is denk ik okay. heel verstandig. En uh, dan kan de rust uh, kan het even bedaren. Kijk, als Meneer maar, Van wat de de de laatste vraag. U, dan... de bodem kijken. u spreekt deze week nog, uh, de minister. Wat wordt uw belangrijkste vraag? Uw belangrijkste vraag? Uh, onze belangrijkste vraag wordt, wanneer komt Turkije met het bewijs dat de aanval op Syrië legitiem is? Ja, en de kans dat de minister daar een hard antwoord op kan geven is natuurlijk niet zo groot, hè? Nee, die is niet zo groot. En dan zullen we ons dan beraden op vervolgstap. Want als de minister uh, geen antwoord kan blijven geven op die vraag... dan zullen we er toch op een andere manier uh, achter die informatie moeten komen. En zolang die informatie niet op tafel ligt... is er geen sprake van verbetering van de relatie volgens u? Nee, dat, dat, dat kan niet. Nee, Heel dat goed. Je kunt niet goed vinden dat iemand zijn buurman zomaar aanvalt. Dank. Martijn van Helvert, Kamerlid voor het CDA. Dit is BNL Haagse Lobby. Met Martijn de Geven. Wij kijken naar het nieuws van vandaag en misschien ook wel een beetje vooruit... tussen aangeschoven politieke redacteur Marike Smits. Goedenavond. Forum voor Democratie heeft twee oud-VVD'ers uit de partij gezet. Het gaat om voormalig VVD-statenlid Betty Jo Wevers... en oud-senator Robert de Haze Winkelman. Volgens het Forum voor Democratie probeerden beide de uitbouw van de partij... actief tegen te werken en partijbestuur over te nemen. Betty Jo Wevers liet van zich horen via Twitter. Moet zojuist via een persbericht lezen dat ik gerooieerd ben bij Forum voor Democratie... Blijkbaar is het pleiten voor meer interne democratie... te bedreigend voor een democratische partij... waarbij ze democratische tussen aanhalingstekens plaatsten. Robert Hazen-Winkelman laat op Twitter weten... dat dit zeker een staartje gaat krijgen... want veel meer leden willen volgens hem democratie. Ik vraag toch even van en een Handelsblad, redacteur... Uh... Die, die, het wordt in ieder geval het persbericht leest als een koep. Het is alsof bij een, een, een staatsgreep binnen een partij Ja, maar me, zonder details. Een beetje zoals ja. de Turkse koep. Ja. Uh, dus het is, uh, het is uh, duidelijk dat Forum voor Democratie wel een ledenpartij wil, wil zijn, maar niet te veel leden democratie wil. En daar is het uh, blijkbaar tot uh, botsing gekomen. En het is mij nog onduidelijk of, uh, of inderdaad dus het, het, het verzet tegen leden democratie bij de nu geroyeerde leden tot een tot een koep heeft geleid. Of dat dat een beetje overdreven is, dat weet ik ook nog niet. Uh, ten tweede, jongeren gaan een belangrijke rol spelen... in de komende gemeenteraadsverkiezingen. Een grote groep jongeren gaat namelijk voor het eerst stemmen... en dat kan het politieke landschap wel eens enorm veranderen. Morgen vindt in Rotterdam het grotere jongerenlijsttrekkersdebat plaats. Kandidaten van verschillende partijen gaan met elkaar in debat... over uiteenlopende kwesties die spelen in de gemeente. Zo ook Ellen Verkoelen, lijsttrekker van 50 plus. Hoe gaat zij zich staande houden in een debat... waar het vooral gaat over wat jongeren belangrijk vinden? Wij vroegen het haar. Is de naam van GroenLinks alleen maar groen? Is de naam van de Partij van de Arbeid alleen maar voor arbeiders? Is het CDA alleen maar voor de christenen? Ik zou heel graag willen zien dat hier in Rotterdam duidelijk wordt... dat ouderen en jongeren elkaar nodig hebben... en dat wij uh, veel voor elkaar kunnen betekenen. Zet de jongere politieagent samen met de oudere politieagent... zet de jongere verpleegster met de oudere verpleegster aan het bed... Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat... kreeg afgelopen week veel lof omdat hij eindelijk de Groningers tegemoet komt. Hij beloofde dat de gaswinning met 12 miljard kubieke meters omlaag gaat. Wiebes heeft 200 grootverbruikers opgedragen... om binnen drie weken met een plan te komen. Hans Grunveld van de brancheorganisaties WEMW, VEMW vindt deze aanpak onverstandig. We horen hem hier in één Vandaag. Het is duidelijk dat de, de tien bedrijven die, die nu oproepen zijn voor een gesprek dat die ja, zeer onder druk zijn gezet om, om nu stappen te zetten. En zij voelen zich ja, eigenlijk onrechtvaardig behandeld. Ik denk dat het duidelijk is dat de partijen die samenwerken... dat zijn dus de oliemaatschappijen en de Nederlandse staat... waarbij ik overigens wil benadrukken dat de staat ver weg het grootste profijt heeft getrokken. En dat het ook duidelijk ligt dat de verantwoordelijke partij ook de staat is om in dit geval uh, voor de kosten van die omschakeling uh, op te draaien. Tot zover het laatste nieuws. En dan gaan we naar het grote onderwerp van vanavond. Wat in 2016, dus meer dan een jaar geleden... met een minieme meerderheid, oftewel 75 voor, 74 tegen... werd de donorwet aangenomen in de Tweede Kamer. En nu wordt het extra spannend, want het stuk is middels beland... in de Eerste Kamer. 75 senatoren zullen zich uiteindelijk buigen dus... en dus gaan stemmen en dus bepalen of die wet er gaat komen. De wet is van initiatiefnemer Pia Dijkstra... van de fractie van D66. En wij gaan daarop vooruitblikken. Want afgelopen vrijdag kwam de brief. De stemming is uitgesteld, dat betekent... Op op dit moment spitsuur is in het mooie oude kamergebouw... waar dus de senatoren zich moeten buigen... en waar het ook nog een keer een vrije kwestie is. Dat betekent dus dat de fracties dus niet uh, uh, een fractiediscipline opleggen... dat iedereen individueel de balans mag opmaken. Wat betekent dat voor de lobby? Hoe ziet die lobby eruit? En waar zijn nog de principiële... die zijn waarschijnlijk vastgeroest natuurlijk, in hun positie, maar wat zijn eigenlijk nog de argumenten... waarmee senatoren nog over de streep te trekken zijn? Dat bespreken we. Dat doen we vanavond met de directeur... van de Nieuwsstichting, Tom Oostrom. Patrick van Schier is directeur van de Telde-Stichting, oftewel de denktek van de VVD. En u hoorde er ook al een paar keer Emily van Outeren, Zij is redacteur bij NRC Handelsblad. Alle welkom. Um, meneer van Oostrom, even, hoe is uw gemoedstoestand op dit moment? Natuurlijk als fervent voorstemmer van deze wet... Nou, nog een week, gelukkig. Want dat ja. heeft heel lang geduurd. Uh, september 2016 in de Tweede Kamer aangenomen. En dan zijn we bijna half jaar, anderhalf jaar verder. En dan wordt het nu eindelijk een keer besloten. Dus ja. het is goed dat het eraan komt. Ik probeer het natuurlijk toch even bij u vast. Heeft u het gevoel dat het naar een, in uw voordeel beslecht gaat worden? Dat is echt heel moeilijk uh, in te schatten. Omdat wij dat niet horen van de senatoren. Het zal er echt omhangen. Uh, ik denk dat de brief wel veel goeds heeft gedaan. Die ja. uh, gestuurd is. Ik zie je ook aan de reactie van de KNMG. Op uh, de brief van Pierre Dijkstra. De Vereniging van Artsen. De vereniging van artsen, precies de koepelorganisatie van artsen. Dat is denk ik positief. Uh, en ik hoop dat dat een aantal senatoren over de, over de lijn trekt. Patrick van Schie, um, uh, directeur van de Denktank van de VVD. Bekend als een, een streng liberaal, uh, strak in de leer. Um, hoe um, is uw gemoedstoestand nu in de aanloop naar de definitieve... Kies nou, ik weet net zo min hoe het zal uitpakken als Zeker. Uh, Tom. Uh, ik ben ook heel uh, benieuwd. Uh, ik heb natuurlijk een andere hoop uh, wat betreft Zeker? de uitkomst. <laughs> Want de crux uh, van dit voorstel is natuurlijk, uh, wat doen we met mensen die geen keuze maken? En de grote verandering is dat daarvan uh, valselijk eigenlijk wordt geregistreerd, dat ze geen bezwaar zouden hebben tegen het uh, uh, doneren van hun organen. Ja. Terwijl dat dus gewoon niet het geval is. Okay. En, en kunt u me uitleggen waar dat liberaal voor u knelt? Nou, voor liberalen is het dus heel duidelijk... dat je als liberaal ben je uh, soeverein over je eigen... zoals John Stuart Mill, groot liberaal denker uit de 19e eeuw... dat formuleerde, je bent soeverein over jezelf... over je lichaam en je geest. Dat betekent dat de overheid ervan af moet blijven... tenzij je zelf toestemming geeft uh, dat het anders is. Dat ligt ook verankerd in artikel 11 van de grondwet... onschendbaarheid van het menselijk lichaam. En uh, een grondrecht is heel belangrijk om te beseffen... een grondrecht heb je niet pas nadat je erom gevraagd hebt... Een grondrecht heb je ook als je daar niet om gevraagd hebt. Dat wil zeggen dus dat ook mensen die daar geen expliciet beroep op uh, doen, die moeten aanspraak kunnen maken op dat grondrecht. Ja. En je hoeft niet tot een keuze te komen. Ik wil, het is prima als mensen, dat deel ik, als mensen erover nadenken en. Al dan niet voor of tegen het doneren van hun eigen organen uh, zijn. Maar mensen hebben ook het fundamentele recht daar niet over na te denken. En dan kan daar niet op staan dat hun grondrecht onderuit gaat. Nee. Nou, dit is een, een punt, natuurlijk wat ook in allerlei vormen heftig langs uh, kwam. Ik richt me tot Emily van Auter even. Uh, het was natuurlijk best pijnlijk, even voor Pia Dijkstra, uh, dat het werd uitgesteld. Dat betekent natuurlijk ook dat je toch, als je als initiatief niet op alles een antwoord hebt kunnen geven en iedereen op gerust hebt gerust kunnen stellen. Dat mag die conclusie mogen we trekken. Uh, Kun jij iets zeggen al eigenlijk over wat jouw gevoel is? Als je, als je, is de boel een beweging? Of zit iedereen vastgeroest in zijn eigen posities nog? Nou, de meerderheid van de senatoren zal zelf een beslissing hebben genomen. Dat weten we nog niet van iedereen. Uh, er zijn eigenlijk drie uh, fracties waar het nog spannend is. Dat zijn die van de VVD, CDA en PvdA van de Arbeid. Die zullen allemaal verdeeld stemmen. En de vraag is natuurlijk zeer. Is het dan de meerderheid in een fractie voor of tegen? En de stemming in de Senaat bij de eerste termijn van het debat... afgelopen dinsdag was heel sterk. Dit, gaan we niet, dit gaat hier niet passeren als uh, Pia Dijkstra niet met een betere uitleg komt. En dat ging inderdaad over grondwetsartikelen. Ja. Zowel over de integriteit van het menselijk lichaam... als de plicht van de overheid om goede gezondheidszorg te leveren. Daar ging het ook over. En daarbij een, een recht dat is vastgelegd... het recht waar door Van Schie ook aan verwijst... het recht om geen beslissing te nemen. Om geen keuze te maken. Om het niet te weten. Daar werd over gesproken. Maar het ging zich toch erg toe... op de rol van de nabestaanden. Ja. En daar wilde Dijkstra in het debat... eigenlijk niet zo'n stellige toezegging over doen. Maar... Toen is haar extra tijd gegund. En in die brief heeft ze is het toch eigenlijk volledig aan de Senaat tegemoet gekomen dat de nabestaanden altijd het laatste woord zullen hebben. Of iemand nou ja heeft geregistreerd, nee heeft geregistreerd... of niets heeft geregistreerd. Ja, ik ga je wat oplichten. Ik heb de brief ook gelezen. U, u waarschijnlijk nog beter dan ik. Ik haalde dat niet meteen eruit, wat u zegt. Nou, ze heeft het over dat de, de, nabestaanden, de mening van de nabestaanden... altijd doorslaggevend zal zijn... en dat die het laatste woord hebben. Ze ja. wil het alleen, een subtiel verschil. Ze zegt, het mag geen vetorecht heten. Nee. Als ze namelijk toegeeft dat het een vetorecht blijft... zoals het dat nu is... dan zegt ze ook eigenlijk, basically er verandert niet zoveel. En als er niet zoveel verandert waarom zouden we dan een nieuwe wet aannemen? Dus een heel dun lijntje. Ja, en dat is echt waar zij aan het dansen is. Om enerzijds senatoren tegemoet te komen die, ze, die zeggen... ik wil vastgelegd dat er nooit iets tegen de wil van de nabestaanden in gebeurt. En aan de andere kant senatoren die helemaal niet zo happig zijn om wetswijzigingen, niet tegen zich in het harnas te jagen... door basically te zeggen, er verandert niet zoveel. Patrick Verschie, ik begrijp dat deze argumentatie... u niet helemaal uit de streep gaat trekken... maar komt het enigszins tegemoet aan toch de zorgen die u net geuit heeft? Nee, kijk, het principiële bezwaar blijft natuurlijk staan... Maar ik zie dus dat een aantal uh, kamerleden van drie fracties... inderdaad twijfelt uh, precies op dit punt. Ik heb de brief natuurlijk ook gelezen. Ik lees dat er ook niet in. Uh, Pia Dijkstra refereert aan bestaande praktijken... waarbij zij ervan uitgaat... en daarom is het KNMG natuurlijk zeer voor haar uh, uitleggende brief... dat artsen uh, de wil van nabestaanden wel zullen respecteren... maar uiteindelijk ligt de beslissing. Dat blijkt volgens mij duidelijk uit de brief uh, bij de artsen... en niet bij de nabestaanden. Ze zegt ook expliciet. Ziet dat de nabestaanden geen veto krijgen. Maar en met ik, het denk, woord, ik denk, ja, maar ik, ik denk ook dat het heel maar. belangrijk is voor senatoren om te beseffen dat de woorden van Pier Dijkstra zijn de woorden van Pier Dijkstra. Die staan niet in de wet en die zouden pas betekenis hebben als uh, de rol van de nabestaanden in het wetsvoorstel zou worden verankerd. Kijk, ik ik nog eens, uh, kijk, ik vond het it, it, even in de wat u net zei. Er zet een zinnetje bij. Dus omdat de nabestaanden Daardoor naar een orde van de arts in ernstige psychische nood zouden kunnen komen. Stel dus me, als, als nabestaande. Maar dan staat het zinnetje erachter: dit is een professionele afweging. Ja, dat betekent artsen, dus dat dat dus niet die nabestaanden zijn, maar die arts. Ja, maar die artsen hebben aangegeven dat zij nooit... in de huidige praktijk, niet en ook in de toekomst niet... zullen handelen zonder expliciete toestemming van de nabestaanden. Dus in de huidige praktijk, en ik ken geen zaken... waarin die huidige praktijk is aangevochten... dat daar iets misgegaan zou zijn, wordt hiermee gestand gehouden. En zo'n brief is natuurlijk wel degelijk onderdeel van jurisprudentie... mocht het ooit tot een zaak komen waar dit misgaat. Meneer van Oostrom, u zat dit debat te bekijken... alsof we een tenniswedstrijd zat te bekijken. Uh, links en rechts zitten dus, ja, ja, ja, absoluut. Uh, dat ah, ligt vaak in het midden. Kijk, zeker. Wat hier, waar het hier om gaat is de zorgvuldigheid van het gesprek... tussen de arts en de patiënt, ja. De arts en de nabestaanden. En dat gebeurt op dit moment heel zorgvuldig. Ik weet niet of jullie hier hebben gekeken naar Buitenhof gisteren. Ja, Daar zeker. was Farid Abdo. Die heeft uitgelegd hoe die praktijk gaat. En hij heeft inderdaad gezegd... uiteindelijk als een van de nabestaanden het niet wil... dan gebeurt het ook niet. Dus dat wordt dat zeker... is wel een ander zinnetje. Als we de, nou, hier ja, op, het hier in de brief staat... heb over psychische nood. U heeft het nu over zijn een nabestaanden het niet wil. Dat vind ik nog wel een verschil. Ja, maar goed, dat is niet een gesprek wat één keer wordt gevoerd. Dat kunnen wel vijf gesprekken zijn, dat heeft hij gisteren ook gezegd. Er gaan veel gesprekken uh, aan vooraf... voordat er een besluit wordt genomen over orgaandonatie. En dat is een hele zorgvuldige praktijk. Dat kun je niet in de wet vastleggen. Het is, dat is uiteindelijk de professional... die dat samen met de nabestaanden, dat gesprek voert... en dan met elkaar daar een besluit over nemen. Maar het is wel van belang om te realiseren dat de professional, de arts... Heeft ook te zorgen voor de positie van de nabestaanden. Dat hij inderdaad niet in een psychische nood terechtkomt en niet kan leven met organenatie achteraf. Daar moet hij ook voor zorgen. Dus een deel verschuift van, van het politiek debat naar gewoon de, arts, de ja. artsrelatie met de nabestaanden. Ik heb soms het idee dat er helemaal niet wordt gekeken of geluisterd... naar hoe de praktijk gaat en hoe zorgvuldig de praktijk gaat. Daar moet je absoluut wel naar kijken. Dat gebeurt heel zorgvuldig op dit moment... en dat blijft heel zorgvuldig plaatsvinden in de toekomst. Okay, ik wil jullie twee fragmenten laten horen. Eerst gaan we luisteren naar Martine Bay. Zij is senator voor 50PLUS. En wij luisteren naar een fragment van vorige week... bij de behandeling dus in de Eerste Kamer. U begrijpt. Niemand, echt helemaal niemand... hoeft mij te overtuigen van de noodzaak en het belang... Van orgaandonatie. Deze in vele ogen gedwongen keuze via de overheid roept bij behoorlijk wat mensenweerstand op. Het is initiatiefnemers ongetwijfeld bekend dat na aanname van dit wetsvoorstel in de Tweede Kamer juist duizenden mensen zich als donor hebben afgemeld. Dus een tegengesteld resultaat is bereikt van hetgeen het wetsvoorstel beoogt. Daarbij moet ik wel aanteken dat de grote vraagstuk is... waren dat mensen die eerst wel als positief geregistreerd stonden... en die daarna ervan afzien... of mensen die nog niet geregistreerd waren en in één keer hebben gezegd nee... Ik denk allebei, allebei de categorie. Ik denk wat er nu gebeurt is, precies wat de wet beoogt... dat mensen duidelijk maken wat hun keuze is. Dit zijn de mensen die het echt niet willen en die laten zich nu horen. En heeft dat u, is nou precies u, wat actieve bestand... donorregistratie is. Je activeert mensen om een keuze te maken. En je kunt veronderstellen dat de mensen die nu niets van zich laten horen... en die hebben begrepen wat de wet is... dat je twee keer een brief krijgt als je niet reageert... Ik geen maar heeft u, u heeft ongetwijfeld uh, 24-7 een goed inzicht... over hoeveel nierdonoren er uh, nou ja, klaar liggen... Of, of, of de wachtlijst van mensen die zo'n nier willen, neem ik aan... Dat heeft u toch niet meer aan permanent zicht op? Ik denk dat in wachten ergens, zijn, bedoelt ja, ja, zeker. Ja, maar ja. Heeft u bijvoorbeeld iets van dit effect meegekregen? Heeft u bij spreken mensen gehad die dus wel geregistreerd hadden? Ik wil best mijn NIER-TCT Oga, als orgaan. Ja, maar donor. deze mensen melden zich niet bij ons, bij de NIER-stichting. Ik probeer simpel de vraag te stellen. Eigenlijk. Heeft u enigszins iets van dit effect, zoals verwoord door Martine bij, gemerkt bij uw eigen stichting? Ik weet niet welk effect u bedoelt bij onze stichting. Want wij doen toch verder geen transportaties. Dus wat bedoelt u? Nee, maar ik kan me voorstellen. Laat ik zo zeggen. Ik vind het een interessant iets dat dus blijkbaar... als je dus alleen door de politieke debat hierover... het is veel in de media geweest... dat dus veel mensen dus dan de beweging maken om te zeggen nee. Maar de vraag is natuurlijk... zijn dat mensen die eerst ja zeiden en nu nee zeggen... of mensen die eerst nog niks gedaan hadden en nu nee zeggen? Ik, die cijfers ken ik niet. Ik weet niet hoe die verdeling is. En nu heeft het over veel mensen. Wij vinden het niet veel mensen. Het zijn uiteindelijk volgens mij 200.000 mensen... die dat hebben aangegeven. En dat is op het aantal mensen wat niet geregistreerd is nu... 9 miljoen is dat een kleine groep. En het is dus goed dat deze mensen hun stem laten horen. We willen dat deze wet mensen activeert om over te gaan tot uh, registratie. En dat is precies wat er nu gebeurt. Met het opmerking die Emily van net maakte... dus dat het verschil eigenlijk van de bestaande wet naar de nieuwe wet iets kleiner gemaakt is. Maar nog steeds moet het natuurlijk een urgentie zijn om te zeggen... het is iets nieuws. Um, vindt u het nog een ruime verbetering ten opzichte van de huidige situatie? Jazeker, want ik denk dat het vertrekpunt voor het gesprek... is totaal anders dan als iemand nu niet geregistreerd is. Dus in 60% van de gevallen zijn mensen nu niet geregistreerd. En wat moet er dan gebeuren? Dan zal de arts aan de nabestaanden de moeilijkste vraag op het moeilijkste moment moeten stellen. Ja, uw overleden partner, familie, is niet geregistreerd. Um, stemt u in met de organonatie ja of nee? Dan zie je dus dat 70% van de nabestaanden weigert. Dat is een hele andere situatie dan als je naar de nieuwe wet gaat kijken... waar als iemand als geen bezwaar staat geregistreerd het gesprek anders begint en dan zegt, als de, dan zegt de arts tegen de nabestaanden... kunt u wellicht aannemelijk maken dat dit niet klopt met de wens van de overledene? De, vraag, de beginvraag van het gesprek is totaal anders dan dat het nu is. Dat is één effect van de wet. Een ander effect van de wet is dat het... Uh, omdat er minder uh, zorg, minder vanzelfsprekendheid of minder... Uh, hoe zal ik dat uh, onder woorden brengen? De huidige wet is erg vrijblijvend. Ja. Straks is de wet minder vrijblijvend. En dat activeert mensen om duidelijk te maken wat hun keuze is. We hebben nu de laatste cijfers van Wills ontvangen... en daar zie je dus dat inmiddels het aantal geregistreerden... van 40 naar 60 procent is gegaan. Omdat mensen weten, hé, hey, als ik nu niks laat horen dan weet ik straks dat ik als geen bezwaar in de wet kom te staan. En dat is ook, ik, het doel van de wet is enerzijds dat er meer donoren komen... zodat er minder mensen overlijden op de wachtlijst. Dat is natuurlijk het belangrijkste streven. Uh, maar het, het, het doel daarbij, zegt de initiatiefneemster... is dat ze dus vooral willen forceren... door uh, ja, boven mensen het hoofd te laten hangen dat ze als ze niks doen... Uh, automatisch in een geen bezwaarbak komen... dat ze zelf een keuze maken. En dat die groep van 60%, waarbij nu de nabestaanden van niks weten... dat die groep veel kleiner wordt. Dat het is de het activeert daarmee dus zelfbeschikking? Nee, absoluut niet. Patrick Verschie, ja. die zei absoluut ja. niet. En nee, nee, niet. Dan nee, dan nee dan ik kijk, ga je, je onderbreen. Nee, nee, nee, nee, ja. U mag direct meteen okay. naar het nieuws in de reclame. Ik heb u als eerste het woord. Tot half tien zijn we bij WNL Haagse Lobby... met de gast directeur van de Neerstichting Tom Oosterom... Patrick Verschie, directeur van de Stichting. en Emily van Uitere, oudere redacteur van NRC Handelsblad. Zometeen dus... De motivatie achter dat nee van Patrick van Schie. Blijf luisteren. Haagse Lobby is een programma van WNL. De omroep van Wij Nederland. Nooit meer slapen. De culturele late-night show van NPO Radio 1. Forever is elk woord dat vanuit mijn lippen rolt en de eeuwigheid raakt. Hij is rapper, theatermaker, acteur en presentator. Ben een provocateur extraordinair, dus aandacht is per. Aquasi of woeshu Ansa. Zeg maar gewoon aquasi. Ik eet beton voor ontbijt, gast. Stevig opgevoed in een Ghanees gezin in Amsterdam. Trots op zwart. Slecht is zwart, dat is bullshit. En hij houdt van schilderen met woorden. Ben je de shit? Nou dan ben ik champagne. Komende nacht vanaf 12 uur.